NOS om 3. Het is dit jaar weer drukker geworden bij de voedselbanken in ons land. Het aantal klanten nam met een kwart toe. Het zijn vooral mensen die in de schuldssanering zitten of een uitkering hebben. Maar ook steeds vaker zelfstandigen zonder personeel die weinig werk hebben. De voedselbanken moeten meer moeite doen om aan voldoende voedsel te komen. Het lukt er nog wel doordat het aantal inzamelingen door kerken en particulieren stijgt. De Libiër die onterecht werd verdacht van het veroorzaken van de Schipholbrand... eist daarvoor een schadevergoeding van 664.000 euro. In 2005 kwamen door een brand in het cellencomplex op Schiphol 11 mensen om. De Libiër werd twee keer veroordeeld voor de brand... maar begin dit jaar werd hij alsnog vrijgesproken. Volgens een advocaat zijn er genoeg redenen voor zo'n hoge schadevergoeding. Dan moet u denken aan de langdurige voorlopige hechtenis. Dan moet u denken aan het feit dat de cliënt gewond is geraakt. Tijdens zijn periode van herstel uh, ondervraagd is geworden. In isolement heeft verkeerd, langdurig. Uh, en uiteindelijk is uitgezet naar oorlogsgebied. In Nederland heeft het stormachtige weer van vanochtend ruim 3000 meldingen van schade opgeleverd. In Engeland is de schade veel groter. Daar zijn drie doden gevallen door het weer. In het zuiden van Engeland zaten 27.000 gezinnen zonder stroom. En ook in Frankrijk heeft de storm flink wat schade verzorgd... zegt onze correspondent. Vanochtend waren er 240.000 huizen zonder stroom door de storm. De mensen werden dus in het donker in een koud huis wakker. Meer dan de helft van die huizen lag in Bretagne. En de oorzaak daarvan was een ongewone combinatie van factoren... zei een woordvoerder van het elektriciteitsbedrijf. Nou, aan de ene kant ging het dus om harde windstoten... verteld die tot 140 km per uur. Maar die windstoten hielden ook nog eens heel erg lang aan. Het begon gistermiddag al. En ze duurt het nu nog steeds voort. Het weer hier dan overwegend bewolkt en er trekken buien over het land. Maar de wind waait ook hier in Leeuwarden al een stuk minder hard. Morgen op eerste kerstdag is het helemaal rustiger weer. En smiddags middags gaat de zon zelfs schijnen. Dat was het. Er is meer op NOS op 3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request.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 IZZ. Al vanaf 68,50 per maand. Kijk op IZZ.nl. 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl. Stap voor 31 december over naar IZZ. Kijk op IZZ.nl.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 Koen Zwijnenberg. Goedemiddag! Serious Request. 3. FM. Ja, Leeuwarden laat je horen! Het is de laatste dag, het is de finale dag van 3FM Serious Request 2013. En onthoud, het is misschien wel de allerbelangrijkste dag. Want ja, we staan op een prachtig bedrag, hè, de tussenstand van gisteravond. Maar er moet nog veel meer bij en we hebben het idee dat dat ook kan. Dus blijf ons steunen. Vraag de platen aan 0909-1336. Of doneer gewoon, hè? dat kan ook. Maak geld over op Giro 661. Welkom bij de Final Countdown. Dankjewel Carina, Ruben en Klaske voor het aanvragen van Europe. en de final countdown. En ik zeg je eerlijk, ik voel toch spanning. Ja, ik zat hier vannacht of eigenlijk vanmorgen nog tot uh, nou, een uurtje of zeven heb ik uh, foto's en filmpjes zitten kijken met André Kuipers. Die besloot na mijn graveyard, die zei tegen mij om 6 uur... Hé, hey, ik heb nog mijn laptop bij me. Zullen we anders even wat materiaal oh, gaan kijken? En toen ineens werd Lange Koen een heel klein, liefschattig <laughs> koentje. Wat daar echt oh. met twinkling in zijn ogen al die ja. foto's zat te checken... en allemaal vragen zat te stellen. Zei. Ik vond het mooi om te zien. Ja, en, en het mooie was... Ik mis dat... Dat idee had ik dan. Dat André vond dat ook wel leuk. Ja, die dus, die, vond wel leuk ja. dus die stond op een gegeven moment bij het raam en ik dacht, nou ik moet toch echt gaan slapen. Ik zei, ik heb hier nog een filmpje, gaat ga ja. het even kijken. Dus, ja, maar nee. je weet er ook best wel veel van, viel mij op. Nou, nou ja. Nou, ja, ja ik, ik volg het graag. Ik, vond, ja. ik vind het echt fascinerend wat hij allemaal heeft meegemaakt. En uh, ik ja, het was ook briljant wat hij allemaal weer ja. flikte vannacht en vanmorgen. Hij heeft al zijn kaarten verkocht hè? En allemaal ja. Allemaal. Hij had een lamant van al die handtekeningen ja. die hij erop moest nou, zetten. Was dat. Uh, geen slaapgast komende nacht. Uh, dan wordt het gewoon jouw vriendin, tenminste bij jou dan. Ja. <laughs> en uh, mijn vriendin bij ja, ik mij. Ik slaap bij jou op, <laughs> Oh, gezellig. Uh, ja, maar voor die tijd hebben wij nog uh, ja, uh, een hoop te doen. En, uh, ja, een, een paar hele belangrijke, ik, ik durf te stellen, cruciale uren wat betreft 3FM Series Request 2013. Veel platen moeten nog binnenkomen. Veel donaties ook op Giro 661. En Quirijn, goedemiddag. Goedemiddag. Ik uh, mag een plaat voor je draaien, want jij, oh, jij hebt een donatie gedaan voor uh, het Rode Kruis. En ik wil graag weten, uh, hoeveel mag ik opschrijven, Quirijn? Uh, 10 euro mag je opschrijven. pakketje. En voor welke plaat? Summer Oniwino van Keen, Juist. En wil je die nog aan iemand opdragen, Quirijn, of is het gewoon omdat je dat een lekker liedje vindt? Nou, ik vind het een uh, ongelooflijk goede plaat en uh, nou, ik hoop dat ik jullie er een beetje doorheen kunnen slepen ook. Ah. Nou ja, sowieso, want uh, jij hebt een bijdrage geleverd en daar worden wij sowieso warm van. Dus uh, dankjewel, Curijn, en uh, een hele fijne dag vandaag. Ja, klopt, het moet wel. Hoi! Hoi! I walked across an empty land I knew the pathway like the back of my hand I felt the earth beneath my feet Sat by the river. Ik Fitchie met You Make Me. Serious Request. Serious Request. 09. 1336. Het belangrijkste nummer van dit moment, 0909-1336. 1336. Ze zitten voor je klaar, ja nog steeds hoor. Bel maar 3 m en, en de komende uren zullen ze ook klaar blijven zitten. Chef Call Center Bart Arends aan de lijn. Bart, hoe gaat het daar? Uh, Koen, het gaat, hier, uh, het gaat hier lekker. Er is zes dagen hard gebeld. Je merkt dat het steeds meer gaat lopen, steeds meer gaat lopen. Meer en meer mensen bellen 09091-336 nummer staat erachter. En uh, dat kan gebeld worden tot vanavond. Tot het moment dat het eindbedrag bekend wordt gemaakt, wordt alles bij elkaar opgeteld. Belangrijk dus dat je blijft bellen met 09-09-1336. Maar ja, je weet het, elk jaar wordt er een, uh, toch een soort van tussenstand bekend gemaakt. Oh. En dat is eigenlijk een beetje de stand uh, ja, wat de plaatjes hebben opgebracht. Want uh, je kunt die plaatjes aanvragen dus via dat telefoonnummer. En uh, vanaf het moment dat we zo meteen het bedrag bekend gaan maken, uh, gaat het voornamelijk om doneren. Doneren, doneren, doneren, dat kun je rechtstreeks op uh, Giro 661 ten namen van het Rode Kruis doen. Maar je kunt natuurlijk ook... Uh, bellen 09091336. Ik sta hier met Jeroen. Jeroen is van, het, van de Experience Group... die het callcenter heeft geregeld. Jullie zijn, nou ja, hebben allemaal vrijwilligers neergezet... om dit te regelen. Wat voor operatie is dit? Want het is best wel even heftig om zoveel mensen zoveel neer te zetten. Ja, het is elk jaar weer een snelkookpan... om in één week echt... tienduizenden telefoongesprekken op te vangen plaataanvragen aanvragen te noteren en de donaties. En uh, we zijn nog lang niet klaar, want vanavond uh, zijn er acht callcenters in bedrijf met honderden mensen om uh, tijdens de eindshow de donaties te noteren. En ik ga zo op deze check het bedrag schrijven waar we nu staan. En dat is wel een heel mooi bedrag, maar het is maar een tussenstand. Ja. Het is een tussenstand, er komt meer bij. Uh, UPC en NUON hebben ook hun uh, callcentra uh, aan ingeschakeld. Daar kan ook, uh, nou, die capaciteit wordt gebruik van gemaakt, want het gaat echt om, om een heleboel telefoontjes, zoveel mogelijk en ze kunnen dus bellen, je komt er doorheen, je krijgt iemand aan de telefoon 0909136. Maar ja, dan het moment pa, uh, Koen, ik zou zeggen, knal de pauk er lekker in. Want we gaan hem, gaan hem beschrijven, ik ga hem zelf vasthouden, check. Ja, even ja. kijken. Ja. Uh, nou, oké, okay. we beginnen eerst met een uh, 0. Ja. Oh, het is niet echt heel mooi. En dan nog een 0. Ja. Even kijken. En dan een komma. En dan een 1. En dan een... Twee. En dan een zes. Ja, in ieder geval 621 euro. Zou je daar tevreden mee? Nou oh ja, mag er wat meer bij, Je Of meer? Oké. Okay. Ja. Uh, Oké, okay. nou een vijf dan nog. Ja. Oké. Okay. En uh, ja. een... Acht en een En een honderd. Hoppa, 185.621 euro. Ja, Hoppa. Ja. Wat een mooi bedrag. Uh, dat is bijna twee ton, Barton. Dat is bijna twee ton, maar wow. het is goed om te weten... dat dat uh, vorig jaar uh, is verdubbeld... Hè, door het aantal mensen die uh, s'middags en s'avonds nog gingen bellen. Dus heel belangrijk dat het doorgebeld blijft worden. Want ja, verdubbelen van dit bedrag is natuurlijk fantastisch. Ja, dat is het ding. We moeten vooral niet uh, te vroeg juichen. En heel goed dat je erbij zegt, het is een tussenstand. De komende ja. uren zijn uh, cruciaal uh, voor uh, dat eindbedrag... wat vanavond op het podium hier in Leeuwarden te zien zal zijn. Dus Absoluut. blijf bellen. Sterker nog, bel nog een keer als je al een keer hebt gebeld. Want ze zitten voor je klaar door het hele land. Het... Callcenter 0909-1336, 0909-1336 en vraag je plaat aan. Bart, goed werk jongen en hou vol hè. Ja, goed jongen. Hoi. En dan nu voor Wim, Jan, Judith, Mathijs en Mirjam. Mooi. 2000 miles van de Pretenders. Bij 3FM Serious Request. Let's go. through the snow. Tingtings, uh, de sfeer hier in Leeuwarden is uh, te gek. Het weer, uh, nou, valt op zich mee, maar ik moet zeggen, allemaal die hier voor het huis. Hallo Leeuwarden! Is, is het koud buiten eigenlijk? Ik hoor eigenlijk voornamelijk nee, dat is jammer, want ik wilde namelijk even tsunami doen. Maar ja, dat doen we nou dus. ja. niet. Oké, okay, is het koud buiten eigenlijk? Oh ja, zeg dat dan Ah, goed bezig, goed bezig en hou dit vast. Hou dit vast. Tini. Hallo, Hallo. Met Tini. Hallo Tini. Ik ga een plaat draaien. Ja, ik, ik ben er heel blij mee. Ik, eigenlijk uh, hoopte ik hem al eerder te hebben deze week. Mijn, vandaag is de finale dag en uh, dit, ja, dit is zo'n beetje met je kont draaien liedje zou ik maar zeggen. Oh mooi, mooi. Do, doe jij dat ook of blijf je er liever bij zitten? <laughs> ja, wij gaan ook even uit ons dak zo oh, meteen. Oh, heel goed, heel goed. <laughs> Tini, um, hoeveel heb je gedoneerd? Ja, wij hebben eigenlijk met een feestje hebben geld uh, ge, bij elkaar verzameld, met een zonnewende feestje. Dus het is niet alleen van ons, het okay. is van onze buren en ja. onze vrienden. En uh, tijdens een gluurwijntje chocolademelk hebben we 135 euro uh, verzameld. Oh. En iedereen mocht een liedje in een box stoppen en daar hebben we eentje getrokken en dat is Bumpy Ride geworden. Van Mohommie. Precies. Geweldig. Uh, nou ja, laten we hopen dat het... Uh, nou ja, het mag een bumpy ride worden naar het eindbedrag. Als het maar wel uiteindelijk een heel mooi bedrag is... wat er op de check komt te staan uh, vanavond. Dank Wij voor... gaan in ieder geval kijken. Heel fijn. Dankjewel, Tini. En uh, nou ja, alvast een hele fijne kerst. Want morgen is het zover, hè? Ja, ja, ja. En uh, sterken met de laatste loodjes. Dankjewel. Fijne dag. Oké. Okay. Doei, doei. Daag. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rock it up before we take a slow. Girl, let me rock you, rock you like a rodeo. It's gonna be a bug.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 Ik wou zeggen naar het podium, maar dat is niet helemaal waar. We hebben tegenwoordig twee podia hier in uh, Leeuwarden. Uh, namelijk uh, eentje hier op het, op het zeiland en verderop is, is een ander plein, daar waar de finale show. Over, nou ja, niet al te lange tijd. Uh, Gewoon van een uurtje of vier gaan daar de eerste artiesten beginnen met optreden. En daar zal ook het eindbedrag bekend worden gemaakt. Voorlopig is de gezelligheid hier op het zeiland. En Sander Hogendooren bevindt zich ergens in de menigte. Sander, waar sta jij? Ik uh, sta in uh, de glazen cabine van de politie. Weet je wel, ik, ik ja, heb het er ook ja. eerder had, uh, op de radio over gehad. Politie geeft energie. Ze zijn uh, aan het fietsen. Daarmee wordt ook weer energie opgewekt. Daar worden ook weer bedragen mee opgehaald. En uh, de directeur van het Rode Kruis, Kees Bredeveld, staat naast mij. Ja, um, wat doet u hier? Nou, ik kom een aantal hele belangrijke dingen doen. De eerste is, ik ga een politieagent in het zonnetje zetten. Ja. En dat is heel erg terecht. Want die zorgen ervoor dat we hier een mooi feest kunnen bouwen en dat dat veilig gebeurt. Dus dat, dat ga ik zo doen. En het tweede wat ik ga doen is een check in ontvangst nemen. Ja, want de, de, de, de hele week is hier geld opgehaald voor 3 FM-series request, Maar laten we eerst gewoon de agent even in het zonnetje zetten. Laten we dat doen. Toch die de veiligheid rondom het plein ook mee mogelijk maken. En uh, nou ja, het is gewoon heel goed dat het gebeurt. En hier is dan de beker. De glimmende beker. En dan nu mag ik de beker overhandigen. Een meter hoog is die En hij wordt overhandig aan voor, uh, Alex Plantinga. Prachtig politiewerk. Dankjewel. Uh, namens alle collega's uh, hebben jullie dat uh, voor gedaan, heb ik begrepen. Nou, uh, wij hebben hier een heel veilig feest en uh, dat komt ook door jullie. Die pet past ons allemaal. Dus uh, van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Mooie woorden van uh, Kees. Ik uh, ga naar uh, Alex gaan, Evenementencoördinator van uh, politie Leeuwarden. Nou, mooie beker. En dat zijn uh, bemoedigende woorden. Ja, uh, wij hebben genoten van dit evenement. Het is een fantastisch evenement. Uh, geweldig initiatief. Uh, we hebben hier allemaal collega's. Die hebben hier zes dagen lang 24 uur per dag lopen fietsen. Uh, ze hebben daarmee 250.000 kWh uh, opgelekt. Wow. En dat is door Green Choice is dat in geld uh, omgezet. En derhalve mag ik u met trots deze cheque overhandigen. Nee. Namens mijn collega's. Oh. Wat een, een mooi bedrag. De cheque wordt overhandigd door Alex Klantegaal van de politie aan Kees van het Rode Kruis. Een bedrag van, nou ja, zeg het zelf maar Kees. Het is, het is jouw geld nu. 60.000 102 wow, wow, wow, euro 41 cent. Wow. meer dan 60.000 euro opgehaald door politie Leeuwarden. Fantastisch gedaan Alex en die, uh, alle allemaal hier die nog keihard aan het doorfietsen zijn. Onwijs uh, bedankt. Ja, jullie ook bedankt. En ik hoop dat we een hele mooie score krijgen. Een hele fijne eindje ook. We gaan door naar uh, buiten. Want uh, daar hebben we ook nog uh, de Serious Rowing Challenge. Dat uh, gebeurt hier allemaal naast uh, het uh, fietshok. Uh, hey, door Sanne. Hé. Hey. Hey, ik had je ook al eerder gesproken, uh, maar de actie loopt af. Jullie zijn al de hele week aan het roeien voor 3FM Series Request. Ja, klopt. Uh, we zijn er bijna ten einde. Uh, Rogier Blink zit nu op de ergometers, de laatste meters te maken. Uh, hij is derde geworden op het WK in wow. Korea afgelopen jaar. Maar hij kan eraf, toch? Want we gaan het bedrag bekendmaken... wat jullie hebben opgehaald voor 3FM Serious Request. Jazeker, hij gaat zo de check overhandigen. Nou, ik, ik ga hem eraf trekken. Hoi Rogier. Laatste oh, nog de laatste vijf. Oh, toch de laatste vijf. Goh, ik zak. En ja, ja. zeggen maar. Oké, okay. zo Rogier. Rust even ja. lekker uit. Maar je moet eigenlijk gelijk weer aan de bak. Want uh, nou, de hele week is hier geroeid voor 3FM Serious Request. En um, we gaan het bedrag in ontvangst nemen. Oké, okay. ja, mooi. Heb jij enig idee waar het ongeveer in de buurt zit? Nou, ik heb energie. Nee. Ja, <laughs> Ja, nee, ik denk dat het een heel mooi bedrag is. Uh, super stunt. We hebben dit weekend de Elfsted er toch mee geroeid. Wauw. Dat uh, levert al 60.000 euro op. Alleen dat al? Die er toch, en daar komt dit er nog bij. Dus uh, het roeien doet volop mee. Ik uh, ga even naar buiten. Daar wordt, als het goed is, dan ook die check uh, bekendgemaakt. Uh, oh, daar is de check. Rosanna, komt erbij. Dit is de opbrengst. Ja, dit is de opbrengst. We hebben uh, afgelopen week 20.000 euro. Euro uh, 196 opgehaald. €20.000, euro en 196 euro en 78 centen ook nog allemaal bij. Dat is gewoon de hele week bij elkaar geroeid. Fantastisch gedaan, jongens. Ja, zeker. Even... Applausje voor Serious Rowing Challenge hier op het plein in Leeuwarden. Ah, lekker bezig. Dat zijn niet de minste bedragen, Rogi. Dat doe je goed. Ja. Ho uh, hoor ik jou later ook nog? Want jij doet verslag van het plein natuurlijk, hè? Zeker weten. Ik haal uh, jullie binnen op het podium. Oh. Nou, daar kijken wij zeer, zeer, zeer naar uit. En op het andere plein, kleine correctie, kwart voor vier gaat het daar allemaal beginnen. Met uh, de vriendin van Paul Christel. is goed. Hè. Zo ook deze. Wait for me. Of Wait for us in dit geval. Een paar uur. We tellen af. Het is de uh, final countdown van 3FM. Series Request 2013. Misschien wel de belangrijkste uren van de hele actie. Want nu moeten echt... Nou ja, het, het, het grote geld moet vandaag binnenkomen. En uh, dat lukt ook wel in die zin dat er uh, nou ja, heel veel grote checks uh, binnenkomen. Want ja, uh, heel veel acties lopen vandaag ten einde, worden vandaag ook aangeboden. Maar ook kleine bedragen en eigenlijk misschien wel juist die kleine bedragen, die zouden net een verschil kunnen maken. Dus vraag je plaat aan via 09091336. Een hoop mensen zitten echt nu voor je klaar bij het callcenter 09091336. Of overmaken op Giro 661. Ik ga weer even zitten. Je gaat weer zitten? Ja. Nou, dat betekent dat Giel nu achter de telefoon plaatsneemt in de hoek hier van het glazenhuis. En dat betekent dat je live verbinding kunt maken met het glazenhuis. Als je nu belt, hij zit er klaar voor, doet nu zijn headsetje op 09091336. En deze plaat is niet zomaar een plaat, een belangrijke. Er werken een hoop mensen hier achter de schermen van het glazenhuis. En eentje daarvan, die coördineert het, het hele opbouwen van het glazenhuis. Dat is toch een beetje onze, onze papa geworden de afgelopen dagen. Uh, het is altijd goed als hij er is, want dan liggen we veilig in ons bedje en zitten we veilig in het glazenhuis. Deze is van Michael Sturr. She Dit een geweldige plaats. All for Lena van Billy Joel, aangevraagd door Michael Sturr. Uh, de papa van het glazen huis, mogen we toch wel een klein beetje zeggen. Dan nu, Erik Korton. Hij, uh, uh, nou, hij is heel veel binnen geweest hier in het huis. Heeft voor veel ja, mooie, soms ook heftige momenten gezorgd. Uh, zal dat ook nog wel blijven doen. Want uh, vanavond op televisie, bij ja, de, de allerlaatste uitzending... zal er nog, uh, nou ja, natuurlijk nog een hoop te zien zijn, mooie beelden te zien zijn... die hij heeft gemaakt in Burundi. Want daar is hij geweest voor Series Request uh, dit jaar. Nu is hij niet in het huis, want hij is zich aan het voorbereiden... op de slotshow van vanavond. Maar we gaan wel luisteren naar een reportage die hij heeft gemaakt. Uh, hij bezoekt het streekziekenhuis in kabesi in Burundi, waar veel kleine kinderen met diarree of malaria verschijnselen zijn opgenomen. Voor veel kinderen komt ziekenhuisopname al te laat, omdat diarree in rap tempo uitdroging veroorzaakt. Dat gaat onwijs snel. Hulp bieden is één. De oorzaak van de diarree voorkomen, een tweede. Mijn bericht uit Burundi. Yeah, Ik ben in het streekziekenhuis van Cabesie. En hoeveel mensen zijn hier De hoofdarts vertelt me dat er op dit moment 29 kinderen van onder de 5 jaar in het ziekenhuis liggen. En, en avec les enfants, les petits, euh, c'est quoi le, sont les maladies les plus graves ici? maladies paludisme. De ernstigste gevallen zijn die van malaria en vooral diarree, zegt hij. Daarnaast zijn er nog gevallen van ondervoeding... maar diarree en malaria komen hier het meeste voor. De diarreegevallen zijn vaak het meest acuut en levensbedreigend. Als ouders op tijd komen kunnen we er nog wat aan doen... Maar heel vaak is het al te laat. Wat doen tegen diarree? Je moet snel zijn als er een kind met ernstige diarree wordt binnengebracht. Vaak zijn ze al erg uitgedroogd, dus moet je ervoor zorgen dat ze vocht krijgen via een infuus. Maar we zoeken ook naar de oorzaak. Het kan een virus zijn of een bacterie. En dat onderzoeken we. En het wordt vaak snel duidelijk waardoor het komt. Ouders vertellen van gebrek aan goed drinkwater. En dan weten wij vaak genoeg. la cause majeure c'est la manque d'eau potable. Ik loop hier door het ziekenhuis. En uh, op ieder bed zit een moeder, een vader met een kindje. En veel van die kinderen hangen aan een infuus. En bij sommige kindjes gaat dat in hun hand. En de andere kinderen gaat het in de zijkant van hun hoofd. Want dat is makkelijk prikken bij kleine kinderen. En, uh, en deze kinderen uh, lijken het te gaan redden. Tenminste, de meeste daarvan. De, de ergere gevallen zijn, uh, zijn naar een andere zaal verplaatst. Want sommige kinderen zijn sowieso, hebben zo'n zware diarree. dat ze gewoon echt heel slecht te genezen zijn. Helemaal achter in de ziekenzaal zit Goret, een jonge vrouw die met haar zieke kindje naar het ziekenhuis is gekomen. Ze kijkt ongerust. When did you find out that your baby was sick? Wow. Twee dagen geleden merkte ik dat ze onrustig werd en huilerig. En toen begon ook de diarree. Ik heb het even aangekeken, maar ben toch maar snel hier naartoe gegaan. Een dia, een chipka hmm. Are you very worried about your child? <middels> Ze zijn nu aan het onderzoeken wat er aan de hand is. Dus ik moet afwachten. Ik ben wel blij dat ik ben gegaan. Ze is hier in goede handen. Wil je mijn reportages uit Burun niet terugluisteren? Check 3fm.nl slash korton. Dit is exact waar we het voor doen. Help deze kinderen. Bel 09091336 How oh, I wish for a flame that never dies Like a candle and its flame bring back the light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 Let her For a flame that never dies Shoes of lightning Like a candle and its flame Bring back the light Ik moet zeggen, ik krijg altijd al een brok in mijn keel als ik Bart hoor zingen En niet omdat het zo slecht is, maar omdat hij zo'n ontzettend mooie stem heeft En dan maken ze ook nog eens het thema-nummer voor Sears Request dit jaar En dat komt allemaal wel aan, moet ik zeggen En gelukkig maar, want dat is nou net de bedoeling, hè? Ja, hij heeft echt zo'n mooie stem. Ongelooflijk, en hij ongelooflijk Hij zo altijd vanuit zijn tenen, Ja. Er staat hier een beetje onhandig bij en uh, nou ja, dit, is, dit is heel mooi. Dat gaan we nog wel uh, meemaken vandaag. Uh, zeker, want uh, zij zijn natuurlijk een van de belangrijkste die gaan optreden vandaag bij de line-up. De eindshow die over een klein uurtje gaat beginnen op het Oldenhovenplein hier in Leeuwarden. Met uh, Crystal Radbringer onder andere, alleen klaartje, wel Tim Knol, Jet Rebel, Nielsen, De Staat, Caro Emerald, Kensington en Raccoon. Maar eerst, want zover is het nog niet. Eerst hierbij het Glazenhuis bij de brievenbus. Hallo! Hallo! Wie bent u? Ik ben Renske. Hi Renske, goedemiddag. Goedemiddag. Vertel. Um, wij. Uh... Maar ik en mijn collega werken bij Egon en uh, we hebben vorige week wat acties gedaan. We onder de kerstmarkt uh, hardlopen en we hebben uh, kerstpakketten kon je doneren mm -hmm. en uh, we hebben een mooi eindbedrag opgehaald. Oké, okay, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Egon, ja. wat jullie hebben opgehaald. Ik zie een check achter jou. Ja. Ik zou zeggen, draai hem om. Ja, we klappen hem open. En dan zie ik een bedrag staan van... Ho! 29.654 wow. euro en 20 cent! Wow. Geweldig. Uh, ja, ja. Ze hebben de staat terugbetaald, maar gelijk komt er ook een heleboel bij. Uh, ja, gek. Nou, absoluut. Maar uh, vooral de medewerkers hebben het geld op. Ja, geld. Nee, dat, en dat is wel, dat vind ik zo mooi. Dat is eigenlijk ja. wel wat je zegt is wel heel waar. Want dat zie hier zo veel grote bedrijven, maar het zijn de medewerkers die het doen. En ja, dat vind ik eigenlijk, ja, ah, ja, ja. veel mooier. Ja. Hey, onwijs bedankt, dankjewel. Dag gedaan, Echt een tof, nog eventjes. Top dat jullie de check hier willen komen brengen. Dankjewel. Ga meteen door, want ik zie hier uh, over mijn schouder een hele groep duikers. En ik weet niet helemaal wat het te betekenen heeft. Ik weet wel dat, dat toen is... wij vorige week woensdag het huis ingingen... Oh ja. en de laatste meters naar het glazen huis maakten... Dat, dat we nog dachten. Wat is dit? Maar... Wat is dit nou? Ja, ik weet niet of ze daarvan zijn. Hallo? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Uh, kl klopt dat? Want wij uh, waren aan het vertellen... we hadden het laatste avondmaal in het glazen restaurant. Ja, klopt. En toen liepen we volgens mij langs jullie. Ja, klopt. Ik heb jullie zien lopen. Oh, echt waar? Ja. En Zat, ja. Zat je in het water ook? Nee, nee, ik stond ernaast. Oké, okay. hey, vertel even voor de mensen die het niet hebben gezien, want wat hebben jullie hier neergezet aan Leeuwarden? Uh, wij staan hier achter het huis met ons eigen Glazen onder Waterhuis. Uh, wij zijn van duikvereniging Leeuwarden. En uh, wij uh, verzorgen in die tank introductieduiken voor mensen die het leuk vinden. En dat hebben jullie gewoon deze afgelopen dagen steeds gehouden. Dat hebben wij net zo lang gedaan als jullie in het huis zitten. Wauw. Wow. En was het een beetje duikweer uh, afgelopen week? We nee, onder water merk je niet dat het regent. Nee, dat is gek. Okay. Dat is echt niet goed. Nee, maar ik geloof in een, in een, in een, als je echt in de zee gaat duiken... dan kan het zicht heel slecht zijn door zand of wat, wat, dat soort zaken. Ik heb er allemaal geen verstand van hoor. Ja. Maar dat had je, had je hier geen last van natuurlijk. Nou ja, het zicht is niet ideaal, maar uh, je kon gewoon uh, ja. elkaar zien. Er zaten ramen in. Dus het is zat, ijskoud? Uh, nee, het was warm water. Oké, oké. En wat is jullie? Dat willen de mensen niet aandoen, dat het nee, ijskoud nee, is. Okay. Wat is jullie verdienmodel? Uh, nou, mensen betalen voor de introductieduik. Ja, precies. Ja. ja en we hadden het uh, tevens omgedoopt tot een wensput. En uh, kinderen konden boterkaas en eieren spelen tegen een duiker. <laughs> oh, dus er ligt nog wat op de bodem ook. Uh, dat hebben we inmiddels allemaal eruit gehaald en opgeteld vanavond, uh, vanochtend. Dus, uh, en dat heeft een mooi bedrag opgeleverd. Dat heeft een mooi zomaar. bedrag. Ja. ja. Nou, laat zien. We gaan het bekend maken. En dat is 4.000 ja, euro oh, mooi, met gewoon duiken. Mooi, dat is echt ongelooflijk. Ja. 4.000 euro Duikvereniging Leeuwarden. Dank je wel. Superleuk. Heel en uh, doe de pakken lekker uit, want ze staan hier echt helemaal met fle flessen erbij. Ook nog, of niet? Ja. Ook nog. Lekker zwaar allemaal. Dank je wel, echt uh, topwerk. En uh, ja, te gek dat jullie hier zo uh, ja, onze buren waren eigenlijk hè, de afgelopen dagen. Heel goed, Duikvereniging Leeuwarden was dat.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 veel interim-managers kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir. Hun motivatie? Als interimmer heb ik behoefte aan flexibiliteit. Als dat nodig is, kan ik bij Movir mijn AOV gewoon aanpassen. Dat maakt het verschil tussen denken dat je een goede AOV hebt en het zeker weten. Ga voor een premieberekening of een goed gesprek naar movirnl slash zeker van inkomen. de AOV voor medische en zakelijke professionals.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 Ik kijk op xzorg.nl, met I-X-O-R-G. g Ik zorg zelfverzekerd over zorg. En dan nu, het nieuws van dinsdag. Dinsdag. Dinsdag. Jongens, het is dinsdag! super deal bij Saturn. Alleen vandaag een Samsung Galaxy Young DualSim Sim met Lebara simkaart voor maar 88 euro. Inclusief 15 euro bel te goed en 5 gigabyte data te goed. Bestel online of kom naar één van onze winkels. Saturn, zo moet techniek. Ik ben Evi van Landschot, de online beleggingscoach voor iedereen die eigenwijs genoeg is om zelf keuzes over geld te maken.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 Beleggen met een online coach? Of laat je het graag aan ons over? Kies wat het beste bij je past op evyvanlandschot.nl. Je kunt nu tijdelijk instappen vanaf 10.000 euro. Dit is het nieuws van 3 uur. Storm zorgt vooral in het zuiden voor schade. Goedemiddag, ik ben Bart Jan Kuhne. NOS om 3. Er zijn tot nu toe ruim 3000 schademeldingen gedaan vanwege het stormachtige weer. De meeste daarvan kwamen uit het Groene Hart en ook uit Brabant en Limburg. In Os werd bij een grote brand een bedrijvenpand verwoest. Door de storm liet een plaat los die bijna een verslaggever van Omroep Brabant raakte. En om ook echt op te letten dat de grote platen van de daken dat die niet weer eraf waaien. En dat gebeurt ja. hier al... Oh! Oh!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 De schaatsbaan van Heiloot ligt bij Alkbaar... is de naastgelegen sporthal ingestrand. Het dijkje dat het water moest tegengehouden is doorgebroken. Het water op het weiland had moeten bevriezen... en de lokale ijsbaan moeten vormen. Maar dat feest gaat dus niet door. Het dijkje eromheen bezweek door de storm. In de sporthal stond het water 30 centimeter hoog. Ook een ander gebouw in de omgeving liep onder. De brandweer van Heiloot pompt het water weer weg. De wet mag het dan wel voorschrijven. Niet veel ouders zijn van plan om hun 16 of 17-jarige kind... na 1 januari te verbieden om alcohol te drinken. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Het gaat om die overgangsgroep tussen 16 en 18 jaar. Dus uh, de, de kinderen die nu al alcohol kunnen drinken... de ouders zeggen van nou, ze hebben nu uh, al alcohol gedronken... en wij vinden het niet de moeite waard om daar de tijd uh, over aan te gaan. En zij mogen gewoon blijven drinken tot hun 18e en natuurlijk daarna. Het weer nog overwegend bewolkt en er trekken buien over het land. De wind waait ook hier in Leeuwarden al een stuk minder hard. Morgen op eerste kerstdag is het rustiger weer. En smiddags is er zelfs kans op zon. Dat was het. Er is nog meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious request. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Schade...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 S S'avonds barbecueën met het hele gezin? Dat is het vakantiemoment van Rutger. Bij Arken vindt u Alfresco kampeervakanties... al vanaf 168 euro per week in de meivakantie. Boek nu ideale kampeervakantie met hoge hogevroegeboekkorting. Ja, zo wil ik het. U heeft nog maar zeven dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Als je na je afstuderen denkt: wat kan ik eigenlijk worden? We vinden een oplossing. Kijk op randstad.nl.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 This is Flea from the Red Hot Chili Peppers. Hey, we zijn Chris Berry. En Perquisit. Willen de people here, please help 3FM and send in your serious request. 3FM. Nu, Koen Zwijnenberg. Goedemiddag. Serious request. 3. 3FM. Heading over me 3 vmnl slash doneer. De andere is een donatie overmaken op Giro661. Ik herhaal, Giro661. Of bellen met 09091336. Zijn echte extra manschappen ingehuurd om. Uh, nou ja, ingehuurd, wat zeg ik? Het zijn allemaal vrijwilligers. Voordat je denkt dat we daarvoor betalen. Wel nee, die zitten daar allemaal vrijwilligerswerk te doen. En kijk, we luisteren even mee met Giel. Op dit moment Adelijn hier in het Glazen Huis. Want als je belt met 09091. Ik ook aan Koen en uh, Paul, dat oh. ik het geweldig vind wat... Dat zal ik doen. Ja? Hé, hey, en waarom uh, Paint The Black eigenlijk? Paint The Black, dat heeft mijn man. Uh, die vind je het helemaal gek van de Rolling Stones. Oh, favoriete plaats van je man. Ja. Dat is mooi om een klein beetje mee te maar Als jij liever hello, hello, doet mag ook hoor. Nee, ja, ik heb dan eigenlijk liever iets liever Brave Repeat, als ik zo vrij mag zijn. Ja. Ja? Vind je man dat... Het is jouw feest. Nou, hoor. Uh, nee, okay. Het is jouw feest? Nou, oké, okay. dan uh, pas ik hem even aan. Dan, uh, je doet die moeilijk. Dan maken we er een fatboy slim van. oké, en zo ja, lult Giel. Ik <laughs> uh, oh, de oh, Rolling Stones om ja, uh, yeah. naar Eat, Sleep, Rave, ja. repeat. repeat. Ah, goed bezig. 0909-13361 krijgt zomaar Giel Belen aan de telefoon. Uh, die, uh, iemand die ik nu aan de lijn heb, en ik spreek haar vaker, en ik vind het heel leuk dat je belt. Het is Anouk Hogendijk van, van Ajax. Anouk, goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het? Ja, ja goed. Hoe gaat het met jou? Ja, ook goed. Ja, precies. En uh, ja, jij belt, neem ik aan, om een plaat aan te vragen. Ja, natuurlijk ook om jou even te spreken, want dat is een even geleden. Ja, zeker. Sorry daarvoor. Sorry, we bellen <laughs> snel weer. <laughs> ja, dat maakt niet uit. En uh, ook om een plaatje aan te vragen, ja. Oké. Okay, uh, welke plaat wil je horen, Anouk? Uh, this girl is on fire. Van uh, Alicia Keys? Yes. Yes. En uh, wil je die nog iemand opdragen? Heb je daar nog iets, iets bij te zeggen? Uh, ja, dat uh, is namelijk eigenlijk het liedje van onze spits, Chantal de Ridder. Ja. En die draait al in de kleedkamer, een, uh, of die moeten wij eigenlijk voor haar draaien om haar een beetje op scherp te stellen. Mm -hmm. En uh, nou, die wilde even een hart onder de riem steken. Oké, okay. nou ja, heel uh, sympathiek. Uh, ga ik uiteraard voor jou draaien, Anouk. Uh, alleen ja, dat is het. We doen er uh, niks gratis natuurlijk. Nee, dat snap ik. Dus we, het moet wel iets opleveren. Nou, uh, 50 euro dan voor dit dus, uh, ja. Ja. Ja. Nou ja, Op zeker. W wanneer moet je weer voetballen met team, want het is nu even winterstop, of niet? Ja, het is nu uh, net winterstop, dus hebben we hebben even twee weken vrij. Ja, en de mannen zijn uh, winterkampioen, hè? Precies, ja. en wij zijn ook goed bezig. Kortom, uh, alle, alle ballen op, uh, op de, de tweede helft van, uh, van het seizoen. Precies, het gaat helemaal goed. Ja, heel goed. Anouk, dank voor Alicia Kies. Speciaal dus voor Chantal de Ridder. En uh, 50 euro gaat mee bij, uh, ja, in de grote pot voor vanavond. Dankjewel en leuk je weer even te spreken, Anouk. Ja, jij ook bedankt. Okay. En uh, tot een nieuw jaar dan. Jojo, doei, doei. Oké, okay, doe doei. She's just a girl and she's on fire Hotter than a fantasy Lonely like a higher Aanvragen van deze plaat. En dan nu heb ik hier een berichtje van Mishaia Schoneveld. Ik hoorde het als eerste op de radio en ik vind het een leuk liedje. Ik heb geld opgehaald met mijn zelfgemaakte lolbroek Toekomstkijker. Groeten van Wever 8 jaar, en hij vraagt deze aan Paul McCartney. The Christmas time. Wel, het is uh, een beetje eens gaan, gaan regenen hier uh, op het uh, zeiland. Maar dat mag de pret zeker niet. <laughs> zeker niet uh, drukken. Want uh, iedereen doet gewoon lekker een parapluutje omhoog. En uh, blijft er lekker staan. Leeuwarden, goedemiddag! En er gaat een deurbel. En dat kan maar één ding betekenen. Ah, oh, hij ligt daar, uh, Paul. Ja, sorry. Gil zat net bij uh, 09091336. Gaat er overigens zo dadelijk weer naartoe. En het is niemand minder dan Gerard Ekdom. En ik zie dat hij sapjes bij zich heeft, dat is boy. Ja, ja. Wie eet er dit jaar weg? Ja hoor! Wie doet het weer op zijn gemak? Gerard Ekdom! Bij wie zit zijn broekje straks straat? Gerard Ekdom! Wie gaat er keihard uit zijn dag? Gerard Ekdom! Achter de tap in Gerard's volle baan! Rim bim rim. <lacht> Dat is het geworden. Hè. Rim, bim, bim. Hi, geer! Hey, guys. De laatste dag. Zo. Oh, ja. Heerlijk, hè? Ja, nee, dat is zeker lekker. Jullie ja. zijn ja. ja. shiny en glinsterend maar dat kan ook zijn dat je nog geen zie op hebben. Uh. <lacht> dat natuurlijk. Ja, wel, hè? Nee. Nee, nee, nee, nee, zeker niet. Nee, er staan nee, de stromende regen, jongens. Wat een naarweer, hè? Het is naar weer, ja, maar naar ik vind het top vijf. om te merken dat iedereen gewoon uh, lekker blijft biggles, staan. Hè, ja, nou kijken. Heel goed, heel goed. En ja, maak er een mooi feestje van vanavond. Jij hebt er trouwens sowieso echt een heel mooi feestje van gaan... Je bent nu klaar denk ik, want je hebt nou, vanmiddag je laatste lunch gezet. We gaan hem net af. Ja precies. De Spare Ribs hangen nog in mijn, ah, in mijn Nee, het was een hele toffe lunch en uh, we zaten natuurlijk weer helemaal vol. En we hebben echt, we staan hoereren jongen, we hebben de Bennett van de Muur nog verkocht. We hebben Sinterklaas, Bert en Ernie hebben nog cd's van verkopen. Ja, ja. We hebben allerlei dingen gevonden die we nog verkocht hebben en we hebben alles gewoon uh, verkocht. Oké. Okay. Ja. En uh, dit is de laatste keer ja. van jou in het huis. Ja, dit is de laatste. Ik kom jullie nog één stapje brengen. Maar ik heb de check. Ja, precies. Ik heb de. Wil je maar. Ik. Ben je zo benieuwd? Ik stel voor dat wij dat, dat we dan dat stapje dat, uh, kan nog even verwachten. Stapje doen we zo. Ja. Maar de opbrengst van zes dagen in Ektons eetcafé staat op deze check. Oh, je bent wel heel snel met de knop. Ja, ja. de, de, de toeter en de pauke haal ik altijd door elkaar. Met de de Timo onder de knop. Bedankt. Maar laat ik eerst even een paar mensen bedanken. Kuno van het Hof, alle wijnen, alle SWH Master Cox die hebben staan koken voor niks. De bediening die van de hotelschool gewoon is ingehuurd. Iedereen heeft meegeholpen. Uh, uh, wat dacht je van uh, de tent waar we zaten? De, blok, uh, blok, de blokhuispoort. Fantastisch. Uh, we hebben opgehaald. In totaal... 86.0, 283.0. Oh, oh, oh. fantastisch! Wat een berak! Oh, oh. ah. ja. <tied> Oké, okay, daar gaat hij, let op. Geer! Jezus, Jezus, wat een bedrag, uh, Gerard. Ja, het is ongelooflijk. Dat uh, allemaal opgeteld. En uh, ook alle avonden, dus uh, feesten opbrengst van de entree. Iedereen die heeft opgetreden, elk, uh, elke biertje, elk biertje. Nou, het zit er allemaal in. Ja, geweldig. Geweldig. Op, Wel, een, een bedrag om trots op te zijn, sowieso. Ja, vonden wij ook helemaal tof. 86.000 uh, ongelooflijk. En dan nu weer slecht nieuws. Oh nee. Ah nee. Ja, de laatste, kun je uitschelen. Okay. Dit is hem, hè? Voor de sfeer. Dit is hem. Dit oh, is diegene nee. met paprika. Dat moet wel. Uh, oh, nee. Ik hoor net dat, nee? we, de, dat we er nog één krijgen. Oh, nog één. Dat we er toch nog eentje oh, krijgen. Vanavond kun je aan de sushi toch? Uh, zo is het, zo is het. Spreek je daar dan af. Een, oh. nieuw, <laughs> een nieuw sapje. <laughs> <laughs> Wat zit erin? Mannen, nog een paar uur en dan kunnen jullie hem eindelijk peren. <laughs> maar eerst nog even door de zure: in dit geval limoen, heenbijten. Okay. In het land van Maas en Baal. Vinden we ook nog de Manda Rijn. Sorry, het gaat wel heel ver dit keer. Voeg daar 100 milliliter niet te pruimen sap aan toe. Om de darmen in stand te houden. En top dat geheel af met Willys wortelsap. Oh, en ik heb er even aan geroken. Het ruikt naar vers geboende vloer. Heb je wel zo'n, uh, zo uh, ja? Dus jullie worden gevloerd door dit sapje. Jullie komen in een lastig pakket terecht. <lacht> en, uh, nou, even kijken hoor. Hey, fuck, ik dacht dat we die wortelsap hadden gehad. Ja, ik eet ja, alweer wortelsap. Oh, ja. Okay, dan. ja, het is heel gewoon. Maar kijk maar even dan. Uh... Ja. Laten ja, we lekker gaan. gaan. Proost, ja. jongens. Kijk, Koen. Tot de is, laatste dag. Ja, Open ruim 86.000 ja, euro. die bang, bam. Hm. Oh. oh, je poe... nee. hebt... Oh, Koen gaat er weer over zijn nek. En dit gaat Koen nooit redden. Zo, ik ga lekker aan de thee. Ik kan mij schelen ook. Ja, die, ga, die ga jij echt nooit opkragen. Ik zeker niet nee. nee Jij wel? Nee, ik vind dit ook niet echt heel lekker. Nee. nee, nou dat zegt wat. Want ik ben best van hartige sapjes. Maar dit is echt wel heel fies. Ja. Door het play spoelen zo zijn dit. we lekker intern. Wij staan stil bij een, een topbedrag. Ruim 86.000 euro bij uh, Ekdomse Eetcafé. en uh, ja, Kunnen we meteen zeggen? Want ik zag een, uh, een bericht over uh, de, de... Nee. Nee, dat is nog een geheim wat we nog niet kunnen delen met de mensen. Maar dat is wel weer een hoogtepuntje. Dat is een louter hoogtepunt dat vanavond. Het heeft iets te maken met de week die volgt na Series Request. Oh. Ja, de top Series Request. De top Series Request. Alle aangevraagde platen van deze week komen vanaf vanavond. Want dan gaan we ermee beginnen. We worden allemaal nog een keer gedraaid. We gaan elkaar door. dus Mocht je niet gehoord hebben, hij komt nog langs. Zo is het. Oké, dankjewel. Graag gedaan, guys. We zijn helemaal op de laatste uren. En tot vanavond op het podium. It is mutual 25 euro, big freeze. You, or are you still, you still just winning? Are you fine? Have you, you fine? found a way to escape? Are you, you here? Maakt het precies half vier. Mooie tijd om over te gaan naar de man. De man met de, de trui. <lacht> uh, uh, tenminste, de afgelopen dagen had hij steeds dezelfde trui. Aan laten. Oh, kijk ja. nou joh! Hé hey, Jim! Ja, wat is goed. dit? Jij bent even wezen shoppen. Dames en heren, hij is ge <lacht> Nou, zelfs een kopbergje heeft hij aan. Het is ongelooflijk. Ja, ik het mag denk laatste dag. Het is ja. toch een beetje uh, officieel allemaal. We gaan richting de kerstavond. Laten we dat ook niet vergeten. Uh, ja, precies. Ook dat. Hij heeft de afgelopen uren goed geluisterd naar wat er is gebeurd. En je wordt bijgepraat met een nieuwe 3FM Serious Request Update. 3FM Serious Request. Update. Het is de laatste dag van 3FM Series Request 2013. Dat betekent dat veel acties ten einde lopen. Wat op z'n beurt weer betekent dat er veel checks afgeleverd worden bij het glazen huis. Er is een tussenstand bekendgemaakt wat betreft de opbrengsten van het callcenter. De politie in Leeuwarden heeft de hele week gefietst voor 3FM Series Request. En Mr. Present, die de merchandise van Series Request leverde, kwam ook met een cheque aanzetten. En de bedragen die liggen er niet om: 185.621 euro. Oh! Appa. Wow. Meer dan 60.000 euro opgehaald door politie Leeuwarden. 223.000 euro. Ongelooflijk! Wauw, wauw, wauw. Nederland bedankt voor het kopen van al die spullen voor Serious Request. Maar we zijn er nog niet. Blijf je platen aanvragen via 0909 136. Blijf bieden op de veilingen. Koop een Serious Request shirt. Uh, kortom, ga naar 3FM.nl om te doneren. Alleen Clark was de hele week al te zien in de drie van Saoirse Quest televisie-uitzendingen. Op de veiling kon de hele week geboden worden voor een liedje speciaal voor jou geschreven. Alain was in het glazen huis om nog één keer het nummer te spelen van Cheyenne. Die had bijna haar zoontje verloren aan uitdroging. Lost you, sweetest thing I know. Klaas van Kruistum was in Hilversum samen met Lara en Hanna. Ze hebben zelf een liedje geschreven en zijn langs de deuren gegaan om geld op te halen voor het Rode Kruis. Klaas schoot de hulp en heeft een heel koor geregel geregeld. Maar of meer zielen ook meer vreugde is, dat is nog maar de vraag. Ze hebben geen wc. Ze hebben geen eten en geen drinken. Ze sterven aan de diarree. Dus geef ons geld. Geld, geld. het hoeft niet. Ik moet een gaan. beetje lachen, Paul. Ja, dat is heel die mooi. mooi. Dat zingen mooi. bij bijna beter dan dat hele koor. Ja, dat vind ik wel. Dat klok Acapella met z'n tweeën is een stuk beter, inderdaad. Uh, klaar. Het ja, aan ja, ja. het glazen huis. Hoeveel geld heb je in totaal nu? Nu hebben we, eens kijk, een tientje. Dan hebben we nu 197 euro. Lefens, Zo, niet erin. En heel veel 197 euro daar in Hilversum. Mooi hoor, klaar. Fantastisch. 3FM. Serious Request. Update. Tot zover deze ene laatste 3FM Serious Request Update. Terug naar het huis met Koen. Ja, Jim, dankjewel. Jim Voorwald. Zat hier weer vanuit Hilversum met een paar hoogtepunten van de afgelopen uren. Oh, we gaan het nog missen ook als het straks is afgelopen. Het is allemaal wat. Nog een paar uur en blijf, blijf bellen 0909 1336. 3fm.nl slash doneer of het gironummer. Dat mag. Jouw donatie is echt meer dan welkom. Je steunt er heel veel mensen mee. Kinderen mee. Want er sterven jaarlijks. En dat weet je inmiddels. 800.000 kinderen... aan de gevolgen van diarree. Het gero-nummer is 661. Ik herhaal. 661. Ja, we zijn bezig aan de eindsprint. En die is belangrijk. Die is echt van levensbelang. Letterlijk. We gaan naar het verkeer. Grote vriend Kees Kwaks in Den Haag. Waar staat het vast? Koen. de staat vast een beetje bij Amsterdam. Op de A1 naar Amersfoort tussen Maarden en Laren. Twee kilometer. Dan de A9 naar Amstelveen. Drie kilometer bij Oude Kerk aan de Amstel, bij Rotterdam naar Gouda... op de A20, voor Kopen, te Brechtseplein, twee kilometer. Dankjewel, Kees. Dag. Tot zo. Verwacht je nog veel drukte eigenlijk? Nee, niet. Maar ja, je hebt maar één ongeluk nodig... en de staat vast, maar ik verwacht een hele, hele matige avondspits. Mooi. Laten we hopen dat dat ene ongeluk dan ook uitblijft. En uh, ik spreek jou misschien later nog eventjes. Oké, okay, Havel. Yes, Kees Kwaks bij de ANBB. En van Kees gaan wij naar een dame die natuurlijk... ja, en te meer dan terecht ook heel veel is aangevraagd... de afgelopen dagen. Hometown Glory is hier van Adele. Stand shit, shows the we are united, shows the we ain't gonna take it. Shows the we ain't gonna stand shit, shows the we are united. Waarom wil je juist Happy van Verwel graag horen? Eh, omdat ik bij wil worden. En ik vind het een superleuk nummer. Het is ook een heel erg leuk liedje. En 10 euro hè, zei je daarvoor? Ja, 10 euro alstublieft. 10 euro, nou heel graag, dankjewel. En mag ik dan uh, je naam en je, je voornaam en je achternaam hebben? Uh, mijn voornaam is Femke en mijn achternaam is Goedhart. Femke Goedhart schrijf ik dan op. Femke Goedhart belt met 0909 1336 en krijgt Paul Rabbering aan de lijn. Want die is op dit moment aan het bellen. Dus doe dat ook alsjeblieft en vraag nog een plaat aan. En beïnvloed de eindstand van vanavond. 0909 1336. Femke jij bent een heldin en lekker bezig. En zo zijn er zoveel helden en heldinnen... Bijvoorbeeld hier in Leeuwarden, ja, sowieso de hele week al een fantastische week geweest. En nu hier uh, in, in de regen, ja hoor, maar iedereen blijft staan, top. Zie ik, uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik ja, ik gok journalisten. Uh, nou, niet helemaal waar, maar oh, wel bijna, ja. Goed. Precies. Uh, de Leeuwarden Courant, hè? Ja, ik sta hier met een aantal collega's van de NDC Media Groep. Onder andere een paar journalisten van de Leeuwarden Courant. En uh, zoals je misschien uh, weet hebben wij iets uh, bijzonders gedaan voor het uh, Rode kruis. Dat weet ik, maar misschien is het goed om het nog even uit te leggen voor de mensen die het gemist hebben. Een aantal weken geleden dachten wij dat we een uh, briljant idee hebben. Dat, dat idee hebben we uitgevoerd. Uh, een landelijke krant. Een uh, landelijke Leeuwarden-krant voor uh, Serious Request. Vol met Serious Request nieuws. Ja. ja, het zag er fantastisch uit. Uh, Dankjewel. Echt heel mooi gemaakt, sowieso. Dankjewel. Nou, we hebben hem uh, landelijk verspreid. Bij uh, onder andere Jumbo en we Fashion. Dus uh, die mensen hebben erg goed hun best gedaan. Ik heb uh, twee pakketjes eigenlijk. Ik heb een uh, week lang vol uh, volop serieus request uh, nieuws. Dus dan kun je de komende kerstdag even uh, goed lezen. Ja. Ja, het belangrijkste natuurlijk is die eindsprint ja. die je net noemde. Ja. We, hebben een, uh, check. We hebben een check van Marlies. Zo! 45.000 euro. 45.000 euro! Wat een fantastisch bedrag! Ongelooflijk bedankt daarvoor. Ja, graag gedaan. En, en is, zijn die kranten die daarin zitten voor ons nog? Ja, die zijn voor jou. Oh, ja, dat, ja. dat, dat vind ik echt heel graag nog even lezen komende kerst. Ja. Ongelooflijk bedankt. Wat een fantastisch bedrag hebben jullie opgehaald. Dank ook voor de gastvrijheid hier in Friesland en in, in Leeuwarden. En uh, heb een fijne kerst. Nou, misschien tot ziens. En misschien tot ziens, ja, je weet het niet. Dankjewel, dankjewel. 45.000 euro. Ongelooflijk. Een mooie bedrag allemaal. Hè. Hey, Hans, goedemiddag. Een hartelijk goeiemiddag. Zo. So, wat is jouw steun qua geld dan? Oh, ja, ik heb een plaatjaar gevraagd. Niet voor 45.000, maar voor 25 euro. Ja, en dat doe jij goed Hans. Dankjewel voor Van Halen. En Why Can't This Be Love? inside. This is b van Van Halen, 3FM, Serious Request. En nu de Studio Killers, O2 oh, The Bounce On. Uh, dit was... Uh, Leiden? Uh, Leiden, want Leiden. Eindhoven was Hello. Hello, precies. Dat was Leiden, was dit. Ja. Dat was twee jaar geleden. Ja. Uh, de meest aangevraagde plaat en dus ook uh, de, de mega heeft geweest. Studio Killers en Ode to the Bounce, Bounce, Bounce. Uh, goed om te weten dat er twee pleinen zijn hier in Leeuwarden... waar het feest is. Dat is natuurlijk Zeeland, waar het glazen huis dan staat. En uh, nou ja, waar een hoop gezelligheid is en waar heel veel mensen in de regen staan. Jullie zijn allemaal toppers! Heel erg goed... En kijk, je hoort ook hoe gezellig het is. Er staat een beentje te spelen en iedereen er vermaakt zich goed. Maar ondertussen hiernaast, en ik zie op de schermen in het huis ook de eerste beelden van. Nou zeg. Ja, ja, van, ja ik, van jouw vrouw. Wat, uh, wat is er met de haar gebeurd? Uh, Schatje. <laughs> dat heeft ze tegen jou ook wel eens gezegd, denk ik. Ja, dat <laughs> betekent, ja, Het Oldenhovenplein, daar gaat het gebeuren. Sterker nog, daar gebeurt het nu al. Want daar uh, staat Christel op het podium. En gaan we even meeluisteren hoe dat op dit moment klinkt. Ja, het mogen wel duidelijk zijn dat ik natuurlijk echt ontzettend trots ben op Paul, mijn lieve vriendje, ah, en... Uh, ah. Ja, maar uiteindelijk uh, natuurlijk ook op Giel en Koen. Wat doen ze het! Fantastisch, toch? Yeah. We both had enough and we make a scene. Lil War to say you the clar board. Yeah. I just broke him. Up, and I don't even know what the fuck. Gone harder! man, we're all torn up. I look at all the glass on the floor last time. Bottles, bottles, yeah, we messed things up. And I don't even know what the fuck. Ook En Baddels en Paul Rabberin kijkt toch toch een tijdje verliefd naar dat scherm hier zeggen. Ja, daar staat ze dan. Ja, leuk om het te zien zo. En ze blijft op je wachten, neem ik aan vanavond. Ja, ja, ja, ja zeker. We gaan samen naar huis. Even, even iets rechtzetten. Ik zei Olde Plein, het is het Olde Kerkhof. Ah ja, ik ja. Olde Kerkhof. Daar gebeurt het allemaal. En daar krijgen we natuurlijk nog veel meer optredens. Uh, alleen Clark krijgen we nog Jet Rebel, gaat optreden. Uh, Raccoon, vanavond ook nog de Boys van Kensington. Dus gaat daarheen. En wij komen natuurlijk ook nog vanavond uh, die uh, kant op. 3fm.nl is de site waar je terecht kan om ook uh, mee te kijken op dat podium. Mocht je dat permanent willen volgen, dan kan dat. Alle optredens daar, check 3fm.nl. Want uh, daar zenden uh, we dat gewoon uit. Verder, is het ook belangrijk om uh, te weten. Je kan nog steeds uh, meewerken als vrijwilliger... tijdens de finale vanavond van Series Request. We zoeken nog mensen die je kunnen helpen met het opnemen... van al die telefoontjes die binnenkomen. En dat zijn echt heel veel. Dus daar hebben we mensen voor nodig. Als je het leuk vindt om. Uh... Uh, ja, de telefoon op te nemen vanavond uh, en even nou, een uur, twee, drie uurtjes misschien keihard tegen aan te gaan om uh, nou ja, zoveel mogelijk geld op te halen. Dan uh, nodigen we je uit, 3fm.nl slash helpmee. Even voor de duidelijkheid: de callcenters die zitten niet alleen in Leeuwarden, hè? ze zitten door het hele land. Dus uh, waarschijnlijk ook bij jou in de buurt. Hij, hij zei dat wel, maar ik had net even niks te doen bij het callcenter, dus ik kwam maar weer hier zitten ook. Maar roep vooral even het nummer nog: dan, uh... 0909 09091336 En als u wil meewerken, ga dan naar 3fm.nl slash helpmee.